NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Arno Vermeulen Goedenavond, dit is Langs de Lijn van woensdag 27 juli. Een dag weer op de Nederlandse zwemploeg op de WK in Shanghai. Geen medailles pakte. Femke Emsker ging als topfavoriete finale van de 200 meter vrije slag in. We stonden afloop met lege handen. Maar dit, uh, dit gaat helemaal nergens over. Ik ging er zo naar de klote, echt. Over 100 dagen beginnen de Olympische Spelen in Londen. Zometeen vooruitblikken vanuit Engeland en Nederland... kijkend naar de WK's van de afgelopen jaren... is de eerste voorzichtige doelstelling van chef de mission Maurits Hendricks... 14 tot 22 medailles van de Oranje-equipe. Op de vraag van joh, wat doet Nederland op die WK's de laatste jaren... zie je dat uh, die prestaties van Nederland tussen die aantallen variëren. In de weken van de criteriums is Johnny Hogeland een graag geziene renner. Vanmiddag werd hij gehuldigd in het Zeeuwse Ierseke. En daar bleek dat de opa van Johnny met samengeknepen billen naar de toer heeft gekeken. Er zijn gevaarlijke dingen gebeurd. En we waren heel dankbaar elke avond dat we dit uh, weer hadden gehad. En we kijken vanavond ook al even vooruit naar de wedstrijden... die AZ en ADO Den Haag morgen spelen in de voorronde van de Europa League. Femke Heemskerk was een van de favorieten om bij de wereldkampioenschappen zwemmen een gouden medaille te halen op de 200 meter vrije slag vandaag. Ze plaatste zich als snelste voor de finale, maar greep uiteindelijk naast de medaille. De laatste 50 meter zorgde ervoor dat de finale uitdraaide op een deceptie, de 200 meter van Femke Heemskerk. 3, 2, 1. Please welcome your world championship finals. Ik was iets zenuwachtig, ik had er echt zin in, ik vond me goed. Het moment van de waarheid, nu dus voor Femke Heemskerk, in die finale van de 200 vrij. Heemskerk opende heel sterk in de halve finales, zwom onmiddellijk weg bij de rest. En dat was uiteindelijk de basis voor haar overwinning op Pellegrini. Ik had gewoon weer het gevoel wat ik had in de halve finale, gewoon. en niet eens welke tijd eruit kon rollen, maar gewoon het gevoel wist ja, dat je macht hebt over wat je aan het doen bent. Het gaat vooral om de strijd met Pellegrini, die nu wat meer richting Heemskerk zal gaan toezwemmen. Ja, nee. We moeten haar nooit onderschatten. Ik bedoel, uh, de ze kampioen, wereldkampioen en weer wereldkampioen. Dus uh, ja, dat, uh, dat verbaast me niet dat zij goed is. Ik wist wel dat zij uh, de te kloppen vrouw was, ja. dat wist ik wel. Nog altijd Heemskerk aan de leiding. Ze is nog 50 meter verwijderd van haar eerste individuele wereldtitel. Maar nu komt Pellegrini met verme halen. En in het spoor van Pellegrini in baan 6 komt Mufa. Nu wordt het vechten. Nu komt het scenario van Sydney om de hoek kijken. Maar Heemskerk heeft haar kansen vergooid in de eerste meters. En wordt aan alle kanten voorbij gezwommen. Ik ging er zo naar de klote. Echt, echt niet normaal. Dus ja, ik ben echt heel over, verbaasd. Maar ik denk gewoon dat ik uh, zeg maar, toch te weinig souplesse had. En dat ik te weinig uit mijn ritme heb gehaald. En dat kan wel komen dat je onbewust uh, door de finale dat hebt. Dat kan natuurlijk gewoon uh, komen. Maar ja, dit is eigenlijk gewoon uh, voor mij onwaardig. Pellegrini als een haai. Ze heeft afgewacht en slaat genadeloos toe. En Heemskerk krabbelt in de laatste 15 meter naar de finish toe. En eindigt uiteindelijk als zevende in 1.57.63. Ja, dat is niet leuk. Het is echt kut. Pardon. Tuk. Bueno. Duidelijke taal van Femke Emskerk. We gaan verder praten over die mislukte finale... met voormalig zwemmer Johan Kenkuis, regelmatig bij ons optredend als zwemanalist. Johan, goedenavond. Goedenavond. Eh, eerste conclusie toch maar proberen. Eh, het lijkt heel simpel. Die laatste 50 meter is te lang voor Heemskerk. Nee, ik, ze heeft in de halve finale natuurlijk een fantastische tijd neergezet. En, en daar had ze een, een, een volle seconde van, uh, van haar persoonlijke record afgehaald. Sterker nog, ze had goud uh, met die tijd gehaald in de finale. Dat het kan, dat is al duidelijk. Het is alleen de, de, het gevoel waarmee ze de halve finale heeft gezommen. In vergelijking met wat ze in de finale heeft gedaan. Ik denk dat uh, in de finale er toch on, onbewust veel spanning is ingeslopen... Uh, ze is niet zenuwachtig. Uh, ze is heel rustig. Daar, daar heeft ze ook veel aan gewerkt de afgelopen jaren eigenlijk. half jaar dat ze in Frankrijk uh, zit. Maar uh, de souplesse wat ze zelf al aangaf. Ja, in de halve finale ging dat vanzelf die eerste 100 meter. En nu heeft ze er eigenlijk, terwijl het niet nodig was, uh, er te veel energie in gestopt. Uh, ja, en dat moet je altijd bekopen op de, op de laatste 50 meter. Maar in de halve finale heeft ze, uh, ging ze ook best wel stuk op die laatste 25 meter. Maar ja, dan heb je zoveel snelheid nog, dan, dan zing je het wel uit. Iemand als Pellegrini, ja, die moet het echt hebben van die laatste baan. Uh, en die, uh, ja, die, die, die slaat dan toe in zo'n finale. Mm. Het blijft wel zuur als je realiseert dat die tijd in die halve finale, 1.55, 54, eigenlijk voldoende was om, om goud te halen als ze dat in de finale had kunnen herhalen. Uh, ja, Waarom dan toch eigenlijk niet? Uh, we zeggen natuurlijk alweer gauw in Nederland dat het een soort faalangst is. Jij zegt ze was juist heel rustig. Nee, ze is heel rustig. Ze heeft, ook, uh, ze heeft daar ook begeleiding uh, in. Um, ze is, sinds ze uh, in Frankrijk traint en woont, is ze ook met haar race aan de slag gegaan op de manier van zwemmen. Uh, ze geeft zelf aan, ik moet de eerste 100 meter heel licht zwemmen. Dat betekent dat ze niet te veel kracht met haar armen moet uh, zetten. Kijk, vergeleken met Pellegrini uh, is zij natuurlijk een, een Formule 1 wagen. En Pellegrini is wat meer een rallywagen, zeg ik altijd maar. Die, die houden lang vol, vol snelheid wel. Maar uh, die gaan niet zo snel stuk. Femke die moet heel erg goed doseren. Omdat zij al die natuurlijke snelheid heeft... moet zij die eerste 100 meter heel erg doseren. Ja, en in de finale... Uh, je hebt maar één kans, dan, dan wil je daar nog wel eens te veel energie in stoppen... terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Uh, ik denk dat dit uh, haar gewoon genekt heeft. En dat is iets wat ze de volgende keer absoluut niet meer zal doen. Ja. Het is een hele wijze les voor haar. En ik ben blij dat het nu is en niet volgend jaar in, in Londen. Ja, ze zegt, ik, ik kom niet zo goed uit bij die eerste, eerste wissel. Nou, jij bent een, een echt een analist. Je bent iemand die let op, op hoe iemand zwemt. Wat, wat ging er nou mis bij die, uh, bij die eerste wissel? Nou, het is, het, het is heel moeilijk. Kijk, ik zit voor de buis en uh, ik zie haar zwemmen. Uh, ik zag niet dat ze een slecht eerste keerpunt uh, had. Het feit dat zij aangeeft zelf dat het, dat het geen goed keerpunt was... Op, op, op, na de eerste baan, terwijl je eigenlijk dan nog heel fris bent... en uh, ja, geconcentreerd uh, hoort te zwemmen. Dat is op zich wel raar. Kijk, als het het laatste keerpunt was geweest... terwijl de vermoeidheid er flink in zit en die loopt niet helemaal lekker... Ja, dan is dat wel begrijpelijk. Ik denk toch dat dat uh, op het moment dat je finale zwemt op een WK, um, en ja, dan, dan moet je wel uh, heel sterk in je schoenen staan. Uh, wil je uh, zo cool blijven en je plannetje precies uitvoeren zoals je dat altijd getraind hebt. Ja, dat is ook een stuk ervaring. Dit is de eerste keer dat ze op een WK lange baan een, een, een 200 meter zwemt, überhaupt finale. En de estafette van zondag heeft laten zien dat ze in bloedvorm is. Mm -hmm. Dit is gewoon iets, een, ja, een, toch een inschattingsfoutje. Een gevoelsfoutje eigenlijk. Ze heeft die eerste 100 meter niet goed aangevoeld. En heeft gewoon haar krijg geschoten. Ja, nu zei haar coach, hè, Romain Barnier, dat euh, na die 400 meter, 400 meter estafette... dat hij eigenlijk verrast was dat ze toen zo snel euh, zwom. Omdat op de trainingen juist de aandacht eigenlijk meer naar die 200 meter is euh, gegaan. Dat klinkt een beetje gek hè, als je nu kijkt naar deze 200 meter en naar die 100 meter. Ja, ik, de, de, de, die, die split tijd die ze op de eerste dag neerzetten, die was gewoon bijzonder snel. En, en dat, dat, dat schept natuurlijk wel verwachtingen. Ik, ik heb nog wel even contact met haar gehad en gezegd, nou, elke dag is een nieuwe race. Zo bekijkt zij het ook. Dus ze heeft zich niet gek laten maken door die snelle tijd. Het geeft wel aan dat zij, eh, ze heeft altijd 200 meter gezwommen. Het laatste jaar ging ze wel steeds beter op die 100 meter zwemmen. Ook vorig jaar hadden ze brons op het EK op die 100 meter. En op de 200 meter, ja, de werd ze zevende in de finale. Dus ja, misschien schuift het wel heel erg op. Misschien is dit wel een soort toernooi waar ze ja, erachter komt dat ze op de 100 meter toch uh, wellicht wel veel beter is dan op de 200 meter. neem niet weg dat ze, ik denk dat ze allebei heel goed kan. Ja. heeft in de halffinale laten zien. Die 1,555 was gewoon echt een, een hele goede tijd. En ik denk dat je daarmee volgend jaar in Londen al heel dicht bij de medailles zit. Dus uh, het feit dat Pellegrini de, de wereldrecord houdt... de wereldkampioen, de olympisch kampioen... Uh, zelfs langzamer zwemt dan die tijd in de finale... Ja, dat, dat betekent dat ze zowel een hele goede verandering hebben. finale, ja. Ondanks dit hè, wat er nu gebeurt... Uh, dat kan natuurlijk altijd mentaal wel invloed hebben... maar uh, toch blijft ze de favoriete op de, op de 100 meter? Nou ja, weet je, ze, ze, ze staat net op de eerste plek op de, op de wereldranglijst. Uh, volgens mij van twee maanden geleden... Wat ik zei, ze begint nu echt goed te worden op die 100 meter. Eh, maar dat veld is zo dicht. Eh, we hebben natuurlijk Ronnie Kromovich Jojo. Is, is, is een hele ja, coole zwemster die, eh, ja, die weet heel goed hoe ze een finale moet zwemmen. Eh, dus ja, dat, dat gaat heel erg spannend worden morgen. Ik hoop dat Femke een, een, een goede nacht pakt, eh, Zich niet gek laat maken door ja, toch deze deceptie. En eh, dat ze zich hervindt morgen voor die 100 meter. Morgen worden de series en de halve finales op die 100 meter bij de vrouwen gezwommen. Bij de mannen staat de finale op het programma met daarin Sebastiaan Verschuren. Hij zwom vandaag de zesde tijd in de halve finale. Een knappe prestatie, zeker na die mislukte 200 meter van Verschuren eerder deze week. Ik kan morgen nog een stuk harder. En uh, ja, ik ben blij dat ik finale heb en dat ik uh, daar gewoon lekker mee kan racen. Want ja, dat, uh, daar, dat, daarvoor kom ik hier en uh, dat wil ik hier ook doen de adrenaline en de boosheid over die 200 vrij, dat is nog steeds een motivatie dus. Ja, dat is morgen nog steeds een motivatie, hoor. De komende jaren motivatie denk ik. Nee ja, ik, uh... ja, ik ben, uh... het is compleet mijn schuld, die 200, dus uh... ik ben soms gewoon uh, slordig. Ja, dus uh... ik ben het enige waar ik boos op kan zijn is mezelf. En uh... om dat een beetje te verlichten, uh... als ik straks in het vliegtuig terug zit dan. Uh moet ik hier mijn, uh, mijn kansen uh, pakken. En, uh, ja, nou, dat, uh, daar ben ik uh, stapje voor stapje mee bezig. Sebastiaan Verschuren tegenover verslaggever Martin Maar Verschuren had het ook over zijn 200 meter. Hij miste de finale op die afstand. Het lijkt wel, Johan, of we een thema te pakken hebben. Niet goed op die 200 meter, wel op de 100 meter. Nou ja, ja, ja Sebastiaan heeft fantastische 100 meter gezongen. Hij heeft twee keer een persoonlijke record neergezet. Um, kijk, het, het verschil met Sebastiaan en Femke is... Sebastian heeft niet een, een, een enorme uh, natuurlijke snelheid in het water hè. het is een werker uh, hè, als je op die 100 meter zag uh, hij moet uh, vanaf het begin, vanaf de start eigenlijk een grote inhaalrace uh, maken ten opzichte van, van die andere snelle sprinters Bas, Sebastian Sebastiaan komt van de 1500 meter af, hè? dus hij zit niet op een 100 meter. Ja, mm -hmm. Daar moet je aan werken. Uh, ja, Sebastiaan heeft ook gewoon uh, uh, zitten sleutelen eigenlijk aan, zijn, aan zijn raceplan uh, op, op de wedstrijddag. Ja, dat is natuurlijk nooit goed. Je moet altijd gewoon je plan uitvoeren zoals je die uh, het hele seizoen hebt getraind. Ook al zeg je gevoel van, uh, ik kan alles aan, uh, je moet niet overmoedig worden. Ja, hij heeft wel vertrouwen. Nou, he? hij, denk, hij, zegt, van, uh, hij wil nog harder. Hè? Kan hij ook nog harder, denk je? Ik denk dat Sebastian op zich nog wel harder kan. Ik weet niet of dat nu op het WK is. Zijn start en zijn keerpunten zijn echt, uh, echt wel dramatisch. Uh, Pieter had niet zo'n hele geweldige start vroeger. Maar Sebastiaan die, die moet daar echt het komende jaar heel uh, hard mee aan de slag. Want in, in Londen uh, lig je meteen achter. En dat betekent ook dat je geen finale zwemt als, als hij deze start blijft hanteren. Ja, Hij is gewoon een, uh, een enorme machine die op het eind gewoon iedereen in kan halen. Uh, dus ik hoop dat hij dat morgen ook gaat doen. Oké. Okay. Johan, dankjewel. Graag gedaan. Natuurlijk Nina Simone, uit, die is overleden in 2003. De zangeres 1 got No I got live van het album Remixed, Reimagined. Vol Nina Simone's songs opnieuw geremixed door allerlei DJ's. En deze single door Groove Finder in 2007. Het duurt nog precies één jaar en dan wordt het vuur van de Olympische Spelen ontstoken. Het Olympisch Park in oost londen is zo goed als gereed. Londen is er klaar voor. Correspondent Arjan van der Horst ging op bezoek bij het organisatiecomité. Ga naar de 23 e verdieping van het hoofdkwartier van het organiserend comité. En dan heb je echt een prachtig uitzicht op het Olympische Park in Oost-Londen. In het midden het Olympisch Stadion. Daarnaast het futuristische Olympische Zwembad. En de wielerbaan. Ook zo'n spectaculair gebouw. Een paar jaar geleden nog zag het er daar heel anders uit, zo herinnert zich ook het Britse IOC lid Craig Reedy. I stood in the middle of the disused Greyhound Stadium in Hackney one wet November evening. Op een regenachtige novemberavond stond Reedy op de plek wat nu het Olympische Park is en wat toen niet meer was dan een moddervlakte, een afgedankt lelijk industrieterrein met vervuilde grond. Looking around thinking, boy, you really need some imagination to work out how this is going to work. En hij had er toen nog heel wat verbeelingskracht voor nodig om daar een Olympisch park voor je te zien. Maar nu. But it's really very comforting to know that they are finished 365 days before. Het is geruststellend om te weten dat alle grote bouwwerkzaamheden zijn afgerond met vandaag de voltooiing van het Olympische zwembad. Niet met nog 5 of 65 dagen te gaan. Nee, lekker een jaar op tijd. So, het is een absoluut Een prima prestatie dus, maar hoe zit het sportief gezien? In Beijing presteerden de Britten al boven verwachting... door als vierde op de medaillespiegel te eindigen met bijna 50 medailles. De verwachtingen zijn dus erg hoog. En de druk komt voor een deel te liggen op de schouders van een Nederlander. Charles van Comenet, voormalig chef de mission in Nederland... tegenwoordig het hoofd van het Britse atletiekteam. Kijk... Atletiek is een van de allergrootste sporten in de Olympische Spelen. En ik denk, je kan het mooiste stadion hebben van de wereld. En, uh, een geweldig transportsysteem en mooie hotels. En de logistiek loopt effect En misschien ook wel wat medailles bij uh, tafeltennis of taekwondo. Maar als, als er geen medailles worden gewonnen bij atletiek, wordt het in Groot-Brittannië als een fiasco uh, beschouwd. Dus als die niet wat winnen, dan. Uh, dan wordt toch naar de speler gekeken als, uh, als, als, laten we zeggen, niet succesvol. Maar is dat een opgave? Want de afgelopen jaren heeft Groot-Brittannië... helemaal niet zo goed gepresteerd op het gebied van atletiek. Ja, uh, ongeveer 15 magere jaren. Er was natuurlijk een, uh, een, een gouden tijdperk... Uh, met Sebastian Coe en Daley Thompson en uh, dat, dat soort figuren. Maar uh, 15 jaar weinig of niks... En, uh, nu de spelen, dus daar, ja, daar hebben ze mij voor gehaald natuurlijk. David Oliver, een Amerikaanse hoordeloper... die zei een paar jaar geleden... de manier waarop uh, sporters hier ondersteund worden... dat stimuleert alleen middelmatigheid, zei hij. Ze blijven fondsen krijgen, ook al presteren ze niet goed. Daar hebt u dan wat veranderd, hè? Uh, ja, je moet het verdienen. Ik ben het dus wel met hem eens. Het moet een prikkel blijven en uh, niet, niet een uh, sociaal vangnet. Dat zijn van de dingen die je in de States, uh, Verenigde Staten natuurlijk, hebt... Uh, daar is nooit een sociaal vangnet. En ook zeker niet in de sport. Dus het is do or die. En uh, nou, ik heb dat een beetje ingevoerd hier. Uit dat zich bij u ook door een zekere directheid. Als ik, wat, alle stukken die ik over u de afgelopen jaren heb gelezen... zijn de Britten nogal onder de indruk uh, van uw taalgebruik. Uh, dat u wel eens sporters, pussies en wankers hebt genoemd. Ik zal het maar niet vertalen. Maar dat u vrij hard kan zijn als ze niet goed presteren. Ja, het was een beetje een, een excuuscultuur. Je begint pas te verbeteren en te leren als je op de dag dat je van je excuses afraakt. Dus dat, nou, daar hebben we dan ook weer niet te veel tijd voor nodig. Dus uh, tijd is een belangrijke factor in de sport. Dus duidelijkheid is gewenst, of, vereist. Wat is de doelstelling voor volgend jaar? De doelstelling is acht medailles, waarvan minimaal één goud. En... Om een beeld te geven. Uh, vorige keer in Peking, dus drie jaar geleden, wonnen we er vier. Dus dat moet verdubbeld worden. Dus als we dat doen, kan je zeggen dat we het beste resultaat halen of behaald hebben. Uh, uit de Britse atletiek geschiedenis. En daar stond te doen. Als van Comines-atleten hun doel halen. kunnen de Olympische Spelen een groot sportief succes worden voor de Britten. Maar hoe zullen de Londense Spelen zich verhouden met het spektakel van Beijing, waar China zich introduceerde als grootmacht op het wereldtoneel? IOC-lid Greg Brady draait er niet omheen. Londen zal duidelijk kleiner zijn. Maar Beijing was wel een beetje saai als het ging om de uitgaansmogelijkheden voor de toeschouwers. En dat zal in Londen anders zijn, verzekert Reedy. That won't in we Londen zal dus vooral een feest zijn, ook dankzij de Nederlandse inbreng. Want Reedy hoopt stiekem dat hij een speciale uitnodiging krijgt van het NOC NSF. Een feestje in het Holland heinekenhuis zal van Comyné niet meemaken. Al is het wel verleidelijk dichtbij. Vanuit mijn uh, appartement kan ik het Holland-Heinekenhuis zien. Dus uh, daar zal een, uh, nog wel een Nederlandse vlag wapperen in Londen. Maar ik zal er niet zijn, want ik ben in het Olympisch dorp natuurlijk. Sport kort, Sport De beachvolleybalsters Sanne Keijzer en Marleen van Iersel zijn het Grand Slam toernooi in het Poolse Staria Blonky goed begonnen. Ze wonnen in drie sets van de Oostenrijkers zusjes Zwijger... en van de Canadese combinatie Barnsley en Maloney... Wielrenner Joost van Leijen is er niet in geslaagd de Ronde van Wallonië te winnen. Hij begon de slotetappe in dezelfde tijd als de Belg Greg van Avermaat. Maar die won de etappe en liet van Leijen dankzij vier bonificatiesekonden definitief achter zich. Van Leijen werd zowel in de slotrit als het eindklassement tweede. Marianne Vos en Edith van Dijk rijden op het WK op de weg voor Nederland de tijdrit. De keuze van bondscoach Johan Lammers lijkt logisch, want Vos is de nationaal kampioene en van Dijk was toen tweede. De wereldbekerfinale van de Short Trackers wordt het komende seizoen in Dordrecht gereden. De wedstrijden staan gepland van vrijdag 10 februari tot en met zondag de 12e. Het is de eerste keer dat Nederland de wereldbekerfinale organiseert. Arantia Rus is in de tweede ronde van het toernooi in Astana in Kazachstan uitgeschakeld. Ze gaf in de derde set op tegen de Rusin Bitskova wegens oververmoeidheid. Ze verwacht wel volgende maand weer fit te zijn voor de US Open. Thomas Gorel won in Dortmund, wel. Hij klopte de Belg David Gauvin in twee sets en staat in de kwartfinale. Het verhaal van Johnny Hogeland is inmiddels bekend. Hij is populair en is er bekend mee geworden. In zijn geboortedorp door werd hij vandaag nog eens in het zonnetje gezet en werd hij gehuldigd. Het is meer dan strijden, meer dan bovenkomen alleen. Dat is met recht lukt er het in mij gewoon. En zo wordt Johnny Hoogeland dus zijn eigen eerste keer onthaald als een ware held. Met zelfs een eigen bus. Ja, het is uh, een beetje uit de hand gelopen, maar uh, wat Johnny doet is natuurlijk prachtig. Vooral naar het uh, welbekende prikkeldraad identje. Dus wij dachten we geven hem een supportje. We hebben een oud gekocht en uh, Volkswagen en uh, nou, we hebben een stikker. Ja, over bekijks, we hebben het prachtig, joh, maar hij vindt het ook heel mooi. Johnny had hem zelf ook gezien, dus mooi. En uh, wat staat er allemaal op? Want ik zie hier staan, Zeeuwen krijgen ze niet snel kapot. Ja, dat was natuurlijk zijn citaat nadat hij het uh, prikkeldraad ging. Dus ja, dat vond ik wel mooi om erop te zetten. En natuurlijk, ja Johnny met Fletcher, natuurlijk voordat hij voor de val. Uh, een beetje Zeeuwse vlag in de bollen natuurlijk, gewoon leuk. En go Johnny, go. Ja, is toch een beetje, ik weet niet of je het lied al hoort, maar het is toch een beetje de spreuk gewonnen Go Johnny Go. Op de berg hoor je het ook veel, Go Johnny Go. Het is een beetje zijn uh, spreuk aan het worden, dus ja, leuk. Torres Blue, uh, de naam achter het nummer Go Johnny Go. Ja, volgens Vol Loes inderdaad. Volgens mij is het nummer uitgekomen voordat Johnny viel. Ja, het was zo, uh, dit donderdag dat hij de bolletjes trui uh, greep. Heb ik s'avonds en s'nachts een uh, liedje geschreven en aan gewerkt. En zomorgens, uh, vrijdag zomorgens op YouTube gezet. En ja, dat hij daarna valt is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, toen werd hij een echte held en dat liedje ging mee. Eigenlijk De Val uh, maakte het, het nummer nog veel bekender, hè? Nou, dat is, dat is natuurlijk zo. Het was, het was al aan het lopen op YouTube. En uh, ik kreeg al heel veel reacties, ook van de, de vakantie Al Die hadden hem al in de bus, dus die hadden hem al door. En, uh, maar ja, toen dat er nog eens een keer overheen kwam, ja, toen was het helemaal klaar. En hij is nu uh, bijna 45.000 keer bekeken, dus ik, ik heb echt een hit. Uh, wij verkopen hier t-shirts. Met bolletjes en uh, ja, het loopt hartstikke goed. Uh, we hebben er al heel veel verkocht. Heel veel mensen zien er ook mee lopen hier zo. Ja, het is hier hartstikke gezellig, muziek erbij. Ja, John, heb je al even naar buiten gekeken? Ja, wat zag je? Ja, uh, best veel mensen. Leuk. Een echte bolle shirt, een, een bus. Het is echt een tale gek, hè? Maar, uh, het kon nog veel leiden, maar het is gewoon gezellig leuk, zeg maar. Heb je dat ook meegekregen in Frankrijk, dat het hier zo leefde? Ja, tuurlijk, ik krijg je wel iets mee, maar ja, je bent dan toch zo met de tour bezig dat je dan niet te veel na, aan nadenkt en toch met de tour bezig wil zijn. Maar nu krijg je, als je in Nederland bij de criteria bent, dan krijg je het echt mee hoe druk het is. En is dit dan wel het uh, toppunt tot nu toe? Ja, het is wel het toppunt. Ja. Ik ben natuurlijk hier, ik kom je vandaan en de criteria, daar komen ze voor meer, maar hier komen ze echt voor jou en dat is toch heel speciaal. Ja, zeeuwen worden over het algemeen beschouwd als nuchter, uh, maar voor jou maken ze wel een uitzondering, denk ik, hè? Maar ze zijn nuchter gezellig dan. Namens de gemeente Rijmenzaal, namens de keer maak je daarvoor dit bijzonder een uniek geschenk aanbieden. De mosselman in draaien. Proficiat. En nog een mooi bloemstuk en ik heb straks nog wat te drinken voor je. De opa van Johnny? De opa van Johnny. En uh, hoe heeft u de afgelopen tijd beleefd? Nou, uh, dat, ik wil u dit ervan zeggen: wij hebben dat uh, eigenlijk op twee, delen beleefd. Want het is een gevaarlijke sport en er zijn gevaarlijke dingen gebeurd. En we waren heel dankbaar elke avond dat we dit uh, weer hadden gehad. En je begrijpt misschien wel, als Opa en oma denk je dan wel eens wat anders. Bij zijn opa van Johnny Hoogeland was dat, een bijdrage van Gerwin Pelen. En na zijn huldiging reed Johnny door naar het criterium, de acht van Kaam. En die won hij. Overigens zal hij volgende maand niet in de Ronde van Spanje starten. Hij is net als Rob Ruig niet opgenomen in de voorselectie van Vacanso Vier Nederlanders kunnen nog wel dromen van de Fuelta. Namelijk Bout Poels, Pim Lichthart, Joost van Leijen en Martijn Keizer. Eerder in de uitzending hoorden we al hoe Engeland zich voorbereidt... op de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Ook Nederland telt natuurlijk af. Chef de mission Maurits Hendricks doet dat in Shanghai... waar hij aanwezig is bij de wereldkampioenschappen zwemmen. Verslaggever Bob van der Tak vraagt Hendricks... een jaar voor aanvang van Londen 2012 naar de stand van zaken. De doelstellingen en de medaillekansen van de Nederlandse sporters.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 natuurlijk wel heel uh, positief om vast te stellen dat een sport als atletiek gewoon bij medailleplaatsen in de buurt komt, turnen, ook een wereldwijde sport, uh, langzamerhand om de podiumplekken meedoet, maar ook een hele nieuwe sport als BMX. Uh, daar zie je gewoon jongens podiumplaatsen halen in World Cups. Dus uh, we zijn dat uh, de, het aantal kanshebbers waarmee we naar Londen gaan, dat zijn we gewoon aan het uitbreiden en daar gaat het om. Ja. En wordt die ploeg waarmee je volgend jaar naar Londen gaat, wordt die groot genoeg? Het is vaak afhankelijk van teamsport ook. Uh, nogmaals, het is, het is ons om te doen dat we uh, met zoveel mogelijk sporters... die kans maken op een medaille naar Londen gaan. Nou, wat ik net zei, dat ziet er goed uit. Uh, de grootte van de ploeg wordt ook natuurlijk uh, voor een belangrijk deel bepaald... door hoeveel teams er mee gaan. Ja, dan tikt het lekker aan natuurlijk. Ja, dus dat, uh, en daar hebben we te maken met het feit dat de voetballers zich niet geplaatst hebben. Dat honkbal en softbal uh, niet meer olympisch is... Dus uh, dat is even een minnetje waar we mee beginnen. Uh, we gaan ervan uit dat de hockeyploegen zich uh, deze maand in, tijdens een WK gaan plaatsen. De waterpolodames uh, hebben zij het een zwaar uh, kwalificatietraject. Maar zijn natuurlijk zeker in staat om ook uh, te zorgen dat ze in Londen van de partij zijn. En dan hebben we nog twee uh, damesporten die denk ik een behoorlijke kans maken. De handbaldames hebben nadat ze in, in Istanbul van Turkije hebben gewonnen. En zich voor het WK geplaatst hebben. Hebben mogelijkheden om mee te doen in Londen. En datzelfde geldt natuurlijk voor onze volleybalmeiden. Wat zijn de dingen waar jij het komend jaar echt nog hard aan gaat werken? Die nog moeten gebeuren? Er zijn een tweetal belangrijke facetten. We hebben, zoals ik al zei, structureel die programma's beter gemaakt... met de aanstelling van coaches, met de zorgen dat die sporters... echt sport op nummer 1 in hun agenda kunnen zetten, dat te faciliteren. We zien internationaal dat die verschillen tussen winnen en verliezen steeds kleiner worden... Nou, daartoe heb ik een high performance team, ben ik een high-performance team begonnen. Daar zitten een groot aantal experts in die de Nederlandse coaches kunnen helpen op hele specifieke gebieden. Dat kan voeding zijn, dat kan oogentraining zijn, dat kan mentale begeleiding zijn, dat kan technologische ondersteuning zijn. Om daar onze, onze Nederlandse coaches bij te staan. Het tweede, waar we dit jaar hard aan werken, is om te zorgen dat die hogere standaard, die kwalitatieve ondersteuning voor de Nederlandse topsportprogramma's, dat we die niet alleen gedurende het jaar in Nederland en op de trainingskampen hebben, maar dat we ook ons best doen... om die in Londen dan door te kunnen zetten. Nou, daar ben ik bezig om te kijken of ik een, een, een soort topsportcentrum... tijdens de Spelen in, in Londen kan bouwen. Zodat we al die faciliteiten die we nu voor de Nederlandse sporters... aan het realiseren zijn, dat we die ook straks in Londen hebben. Kun je al iets zeggen over een doel in Londen qua medailles voor Nederland? moeilijk. Um, er is ons nu in eerste instantie alles aangelegen om met zoveel mogelijk kanshebbers naar Londen toe te gaan. Daar gaat het om. Uh, ik denk... Maar ik hoorde je net iets zeggen van tussen de 14 en de 22. Nee, goed, de, de vraag was, uh, kan je uh, een thermometer daar, daarbij houden? Hè? Van hoe gaat het nou met die prestaties? Nou, daar wordt in de wereld dan vaak gekeken naar hoeveel resultaten, hoeveel podiumplaatsen haalt een land op een WK. Het is een beetje een kromme vergelijking, hè? want sommige sporten hebben niet elk jaar een WK. Dus daar, daarom uh, ja, vind ik dat niet een hard getal. Op de vraag van, joh, wat, wat doet Nederland? op die WK's de laatste jaren... zie je dat uh, die prestaties van Nederland tussen die aantallen variëren. Een jaar nog, dan uh, is het zover. Begint het al een beetje te kriebelen bij jou? Of kriebelt het al heel lang, gezien je functie? Nou, ik ben wel blij dat ze dichterbij komen. En, en dat merk ik ook echt. Uh, ik, krijg er, ik krijg er enorm veel energie van. Ik ben, ik ben zelf vaak in Londen. Uh, daar zijn uh, test events. Uh, daar worden de, de locaties uitgetest. Er zijn natuurlijk veel besprekingen met het organisatiecomité. Zeer professioneel, zeer prettig uh, in de omgang. Dat uh, geeft mij uh, enorm veel energie. Dus wat dat betreft uh, voel ik dat ze dichterbij komen. En uh, ik ben daar klaar voor. met Abracadabra uit 1982. Niet alleen Londen houdt zich bezig met de Olympische Spelen... ook in het zuiden van Engeland breidt men zich voor op het grootste sportevenement ter wereld. In Weymouth zullen volgend jaar de zeilwedstrijden worden gehouden. Om het zo goed mogelijk te presteren is daar een huis gehuurd waar de Nederlandse zeilers verblijven. Zo is er alle ruimte om te trainen en kennis te maken met de eigenschappen van de Olympische baai... Medaillekandidaat Marit Bouwmeester geeft verslaggever Floris van Horen een rondleiding. Oké, okay, dus dit is uh, mijn appartement voor uh, van nu zeg maar tot en met uh, 2012 tot de Olympische Spelen. Je hebt hier uitzicht op uh, de haven, precies hier tegenover. Um, je kan hier door fietsen. Dus is, ik denk zo'n 10 uh, minuutjes fietsen. Misschien op de terugweg 15 minuten omdat ik iets uh, vermoeiender ben. En uh, ja, je kan eigenlijk dus de haven zien, maar je kan ook al buiten zien, dus het is echt een normaal is goed, uh, goed uitzicht. En je kan je lekker terugtrekken, lekker rustig. Je hebt uh, een eigen woonkamer, eigen keken. Dus ja, het is echt perfect, Stop. top. Jaap Sielhuis, een van de bondscoaches van het watersportverbond. Wat betekent dit huis voor jullie? Nou, het huis op zich uh, niet zoveel, maar de plek is heel belangrijk. Omdat die uh, aan de baai staat. We kunnen hier heel snel uh, het water op. Het is heel makkelijk om uh, van hieruit uh, te trainen. En uh, wat in de zeilsport heel belangrijk is... is dat je de lokale uh, effecten van de wind heel goed uh, doorhebt. En omdat de wind iedere dag uit een andere richting kan waaien... en iedere dag net iets anders is... is het voor ons belangrijk om hier heel veel te trainen. Het is eigenlijk een bed-and-breakfast, dit huis. Is dit een uniek idee? Uh, nee, D het is niet uniek. Niet uniek in onze historie, wat we de laatste tien jaar doen. En ook niet uniek qua uh, wat andere landen doen. Maar we doen het wel met, uh, met volle overgave en volle intensiteit. Dus we zitten hier echt heel veel. Dorian is een goed voorbeeld. Die zit hier nu zes weken achter elkaar. En uh, we hebben dit... Uh, Um, ook al in uh, Sydney gedaan. Uh, om echt lange tijd ergens te zitten uh, voor goede voorbereiding. Oké, okay, dit is het appartement onder mij. Hier slaapt Dorian. Met de windservice. Ze maken altijd heel erg lawaai, dus ik word nachts al wakker. Nee. Ah. <laughs> nee, nee, het is echt super gezellig eigenlijk. Ik loop hier elke ochtend en uh, avond voorbij. Even zwaaien. Even zwaaien, even morgen zeggen. Ja, het is altijd gezellig. Dus wij zijn eigenlijk de leuke, leuke gedeelte, zeg maar, van het huis zijn wij. Oh yes! Oké, okay, dan komen we hier in de tuin. Dus dit is echt wel uh, de relax pack, zeker als het mooi weer is. Nou, een zwembad en uh, trampoline. Pingpong. Ja, van alles eigenlijk. Maar vooral het uitzicht. Wat echt mij stop is. En zo, zo als je s ochtends wakker wordt, is gewoon uh, lekker dat je al kan kijken hoe het weer is. En ja. Uh, yeah. Of wel, of geen wind staat, welke richting. En je ziet ook, hier liggen allemaal boten voor de kust. Dus uh, die gaan altijd uh, met de neus richting de wind waar, uh, liggen, zeg maar. Dus je kan uh, ja, alles makkelijk zien. En het geeft wel veel rust. Zeker als het uitstel is. Uh, wij zaten dus, uh, bij Silvergold heel vaak in de middagdiscipline. En dan was het heel vaak uitstel. Maar je kan hier gewoon met de verrekijker alles bekijken aan de overkant. Wat er gebeurt. Dus uh, geen stress. Na, nou zitten jullie hier al een tijdje. Is er al iets van resultaat merkbaar? Mm, nou we zijn met name aan het inventariseren. En ja goed, uh, so, uh, wat het eerste resultaat is, is natuurlijk dat uh, sommige mensen hier heel goed gezeild hebben. Marit Bouwmeester heeft hier heel goed gezeild. Uh, in de voorafgaande wedstrijden, Dorian heeft hier heel goed gezeild. Maar wat het mooie is eigenlijk, is dat we hier... Uh, S'avonds zitten we hier met elkaar te eten en dan hebben we het over uh, wat de dag mee hebben gemaakt. En dan leren we van elkaar. En dan kunnen we onderling ook uh, informatie uitwisselen. Wat heb jij vandaag meegemaakt? Wat heb jij vandaag meegemaakt? En uh, dan leren we veel sneller wat we eigenlijk uh, willen weten. Want we zijn op die dag zijn we op eigenlijk op, uh, als groep op alle plekken geweest. Ben je helemaal happy hiermee of zeg je nou er hadden nogal wat uh, wensen ingewilligd kunnen worden? Ja, dit is me wel eerder gevraagd, maar ik zou op het moment niet kunnen bedenken wat we, wat we echt nodig zouden hebben voor onze prestaties volgend jaar en wat we, wat we nu missen. Dus ik denk dat we uh, redelijk op onze wenken bediend uh, zijn wat betreft uh, wat we nodig hebben, uh, zeiltechnisch om volgend jaar het beste eruit te halen. Oké, okay, dan komen we nu uh, in de, in de woonkamer, dat we. <laughs> ja, dus dit is de woonkamer, de lange tafel. Hier uh, ontbijten we met z'n allen of uh, gaan met z'n allen avondeten. Het is altijd gezellig eigenlijk, altijd wel mensen waar je even uh, mee kan praten. Uh, in de keuken. We hebben een uh, teamkok, Dilia. Dat is echt uh, perfect. Zij doet alle boodschappen voor ons. Dus je kan gewoon een uh, boodschappenlijstje maken. Uh, haalt, ze, haalt ze in huis en dan uh, s'avonds eten maken. En dat uh, nou, is echt top. Grote keuken. En ze garlic bread voor die. Deze locatie hier in Zuid-Engeland. Is dit nou een locatie die geschikt is voor de Nederlanders? Uh, ja, we doen alles ervoor om geschikt te maken voor de Nederlanders. Want we gaan hier veel uh, zeilen. Wat we over het algemeen wel zien is dat er vaak wind staat. En Nederlanders houden we wel van een beetje wind. En dat is uh, wat in ons voordeel spreekt. Uh, ja, ik denk dat het wel een goede, goede plek... Op zich kunnen wij hier wel uh, presteren. En, maar we moeten hier nog veel tijd spenderen... om echt uh, alle ins en outs van de plek te leren kennen. Nou, hier is eigenlijk nog een uh, hok, dat is voor, uh, waar de meetings kunnen doen. Zeg maar. En uh, daardoor vaak nabesprekingen of voorbesprekingen. En hier is een kamer waar ik eigenlijk nooit kom, maar uh, dit is de fysio. Hey, ik ben zelf niet heel erg van de visio. Maar uh, ja, dus als je wel eventueel iets hebt, dan kan je hier terecht. Um, gaan we naar buiten. Hè? Dit staan al onze deltaloid bussen. Zo is het, als alle bussen hier staan, is het heel kamp weer vol. Dan lopen we nu door naar mijn favoriete spot van het huis eigenlijk. Dit is de gym. We hebben hier een zelfgemaakte gym. Het is niet groot, maar het heeft eigenlijk wel alles wat je nodig hebt. Dus het heeft hier cross trainers. Wow, heet zo'n ding ook weer. <laughs> roeiapparaat. Ik doe wel heel veel tijd op een roeieapparaat. En ja, je kan eigenlijk alles wat je doet. Je wil drukken, squatten. Ja, van alles. Dus dit is eigenlijk mijn favoriete plek. Het is jammer dat de muziek niet zo hard is, omdat de buren altijd lopen te klagen. Maar uh, ja, ik ben, breng hier het liefst allemaal uh, tijd door. Een bijdrage was dat van Floris van Hoorn. Voetbal vandaag. Demi de Zeeu ontbreekt in de voorselectie voor de oefeninterland tegen Engeland op 10 augustus. Bondscoach Bert van Marwijk heeft hem gepasseerd... wegens zijn late afmelding voor de oefenstage in Zuid-Amerika. Keeper Tim Krul heeft na zijn goede optreden tijdens diezelfde oefentrip zijn plaats behouden. Of Arjen Robbe de wedstrijd tegen Engeland haalt is nog onzeker. De aanvaller van Bayern München zit wel in de voorselectie... ...maar liep gisteren in de oefenwedstrijd tegen AC Milan een scheurtje in zijn rechterenkel op. Het is nog niet duidelijk hoe lang Robbe uitgeschakeld is. Het Nederlands Elftal zit bij de loting voor de kwalificatie voor het WK van 2014. Let u goed op, duurt nog drie jaar in Brazilië in de eerste koker. Niet verrassend, want Nederland staat tweede op de wereldranglijst. Oranje ontloopt in de kwalificatie landen als Spanje, Duitsland, Italië, Engeland en Portugal. Wel zijn poolwedstrijden tegen Frankrijk, België, Zweden of Rusland mogelijk zaterdagavond is die loting. Het WK trouwens begint op donderdag 12 juni, is vandaag bekendgemaakt, dus van 2014. Het is nog niet bekend waar de openingswedstrijd gespeeld wordt. De plaats van de finale is wel bekend, die is op zondag 13 juli in Rio de Janeiro. De Zuid-Afrikaan Bernard Parker van FC Twente keert terug naar zijn geboorteland. Hij tekent een contract bij de Kaiser Chiefs. Parker stond twee seizoenen bij Twente onder contract, maar brak niet door. Het laatste halve jaar speelde hij op huurbasis voor Panseriakos. NEC verhuurt Rick ten Voorde voor één jaar aan RKC Waalwijk. De 20-jarige aanvaller had in Nijmegen weinig kans op een basisplaats... en komt zo toch aan zijn minuten in de Eredivisie. Remy Amieu van NEC is vanavond in de oefenwedstrijd tegen Real Mallorca... geblesseerd geraakt aan zijn enkel. De Belg kreeg een trap van Prats Bastide Zadon, die daarvoor rood kreeg. Amieu is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De uitslag van het onderzoek is nog niet bekend. NEC verloor die wedstrijd trouwens met 1-0. E Manchester City heeft weer toegeslagen op de transfermarkt. De club van Nigel de Jong heeft het transfer van de Argentijnse aanvaller Sergio Aguero... van Atletico Madrid afgerond voor een bedrag van ongeveer 45 miljoen euro. Dan waren er vanavond nog zeven wedstrijden in de derde voorronde. Voor de Champions League Helsinki, Dynamo Zagreb 1-2... FC Kopenhagen, Shamrock Rovers 1-0, Odense BK, Panathinaikos 1-1... Maccabi Haifa, Maribor 2-1, Standaard Luik... FC Zurich in België 1-1, Rosenborg, Victoria Pielsen 0-1... en Benfica, Trapsonspoor 2-0. De returns zijn komende dinsdag. Ado Den Haag kan morgen in de uitwedstrijd tegen Omonio Nicosia... beschikken over Timothy de Rijk. De knieblessure van de verdediger blijkt mee te vallen. De wedstrijd morgen is het eerste duel in de derde voorronde van de Europa League... Ado versloeg in de vorige voorronde Taurus uit Litouwen... maar trainer Mauri Stijn weet nu dat er een betere tegenstander wacht. Ja, absoluut. Dus, uh, dit is gewoon een tegenstander die, die ervaring heeft in Europees voetbal... En waarbij eh, de kansen door, door de kenners, eh, nou wat we dat wel verstaan, op 50-50 wordt geschat. Nou, dat kan een, een mooie wedstrijd worden. Je, je bent natuurlijk ook gewoon wat verder in je voorbereiding. En dat betekent ook dat, uh, dat we nu uh, de, de vijfde week al ingaan. En uh, dan moet je in principe redelijk uh, aan, aan het pieken zijn. Omdat je na zes weken heb je competitie Dus in dat opzicht uh, komt uh, een tegenstander van dit uh, kaliber komt, komt gewoon goed uit in de voorbereiding. Alleen ja, dat, je hoopt natuurlijk wel dat, uh, hè, ondanks als je er dadelijk twee goede tegenstandig twee goede wedstrijden hebt als voorbereiding op Vitesse... dat je wel doorkomt dat het niet meer is dan alleen twee goede wedstrijden. Het schijnt morgen rond de 40 graden te worden. Is dat nadelig voor jullie? Ja, natuurlijk is dat nadelig. Uh, wij zijn dat niet gewend. Uh, net ook al uh, in, in de persconferentie gezegd. Van, uh, ja, als je in Nederland met, met uh, 30 graden weggaat. Dan, dan zijn de jongens ook gewend om in de warmte te trainen. Nou, dat is de laatste week uh, ook niet in Nederland. Dus we zijn het ook niet gewend. Dus het verschil met Nederland re regenachtig op dit moment. en, en uh, misschien een graad of uh, 18 naar hier uh, bijna 40 is, is natuurlijk heel groot. Maar ik moet zeggen, nu in dat stadion. dan uh, staat er toch een windje. dan, uh, dan, dan, dan valt het me nog alles mee. Dan een tegenstander. Wat voor ploeg tref jij morgen? Ja, een hele fanatieke ploeg die, de, die erop gebrand is om, uh, om een goed resultaat uh, zeker thuis is er neer te zetten. Het stadion is uitverkocht en uh, dat schijnt er behoorlijk hectisch aan toe te gaan. Dus uh, die zullen gelijk uh, vanaf minuut 1 zorgen dat het publiek erachter komt en, uh, en ons willen overrompelen. Nou, dat weten we, we hebben de beelden gezien, uh, we zijn hier geweest en uh, dus, uh, ja, we weten wat ons te wachten staat. Dan kwam er vandaag nog het verhaal van Wesley Verhoek naar buiten. Glasgow Rangers zou 1,1 miljoen euro geboden hebben. Wat is daarvan bij jou bekend? Nou, wat hij bij mij bekend is dat ik vandaag contact heb gehad met, uh, met Mark van der Kallen en dat hij uh, namens de club officieel reageert als, het, uh, als er daadwerkelijk iets aan de hand is. En, uh, nou, dat is tot op heden nog, heeft hij nog niet gereageerd, dus uh, uh, zal dat wel meevallen. Verwacht je dat je een aantal jongens gaat verliezen wanneer jullie deze ronde niet doorkomen? Ja, nou ja dat, dat hoop ik niet, dat zou kunnen. Want uh, ja, dan uh, dat betekent dat je, dat je Europees uitgeschakeld bent en dat het misschien voor een aantal spelers interessant is dan om naar een andere club te gaan. Maar goed, ik, ik, ik hoop niet dat de spelers zich laten leiden door één uh, ronde meer of minder in Europa. Dat ze gewoon weten dat wij uh, op de goede weg zijn met, uh, met, met de hele ploeg, met de club... En uh, ja, als ze dan uiteindelijk toch weg willen, dat ze dan uh, naar, een echte, echt, naar een echte topclub gaan. En niet uh, nou, met alle respect, maar naar, naar clubs die, die uh, rond, ons, rond ons niveau zijn. Zoals Utrecht, Vitesse, uh, AZ. Ja, is, is, uh, is ook niet echt een topclub, vind ik. Wel, wel misschien iets verder dan wij, maar ook niet uh, bij, de, bij, de, bij de top drie op dit moment. Nou, daaraan hoop je dat de spelers gewoon uh, vaderbehouden blijven. Net als Aden Den Haag komt AZ morgen uit in die derde voorronde van de Europa League. De ploeg uit Alkmaar speelt eerst thuis. Een tegenstander is FK, FK Jablonek uit Tsjechië. Gertjan Verbeek, goedenavond. Hallo. Er um, leek wat nieuws te zijn vandaag uit Alkmaar. Uh, want uh, het zou zo zijn dat jij uh, liever ziet dat je eerste dolman, normaal gesproken, Sergio Romero, uh, snel uit Alkmaar weggaat. Hoe zit dat precies? Nee, interpretatie door degene die mij geïnterviewd hebben. Ik heb alleen aangegeven dat hij Sergio Romero al twee jaar te kennen geeft dat die asset gaat verlaten. Nou, dat kan onder de voorwaarden die wij stellen. En zo is het er niet anders. En wat zijn die voorwaarden dan? En dat hij een een contract. Dus uiteraard willen wij daar een vergoeding voor terugzien. Ja. En, en dan moeten we denken aan een paar miljoen. Dat weet ik niet, dan moet je wel eens okay. weten. Die is steeds deed daar ga je niet over. Nou, oké, okay, je weet het wel, maar het is niet uh, dan in de voetballerij om te praten, natuurlijk, ik over moet die ik Nee, dat ik het wel weet. Ik weet het niet. Oké, dan ik wel dat ik het weet. Nee, oké. Okay. Je, je weet het niet, uh, maar laten we aannemen: het is de nationale doelman van Argentinië. Hè? Die doe je ook niet voor een appel en een ei weg, toch? Nee, dat is zo. En wij weten ook wel dat we maar anders in elkaar zit als uh, twee, drie jaar geleden. Uh, dus, uh, en daarin zijn we ook in meegegaan. Dat zie je in andere transfers die we gemaakt hebben of gedaan hebben. En. Uh, ja, maar het is wel zo dat er een reële voeding in hoog staan als hij wil vertrekken. En, uh, en, uh, als ik club niet op tafel wil leggen, dan mag hij van ons gaan. Ja. Uh, Roma heeft een, een bot gedaan, hè, al, al eerder. Die nu in de slag zijn met uh, Maarten Stekelenburg. Maar die, ja, ze kwamen er niet uit hè, met AZ. Ja, ja met name, ik zou het niet weten. Daar bemoeit me totaal niet mee. Ik ben, ik ben helemaal niet geïnteresseerd. Ik ben op dit moment geïnteresseerd. Die jongens die er wel zijn en de ploeg die wat uh, mogen tegen spelen... en uh, wat er verder allemaal zich afspeelt, daar hebben we een directeur voor. Dus dan zou je die uh, dat soort vragen voor moeten leggen. Is voor jou uh, ST Dan uh, je eerste doelman? Ja, op dit moment wel. En uh, het, het zou natuurlijk mooi zijn voor jou als Romero weg zou gaan... want dan mag je misschien met het geld nog uh, een investering doen? En dat gaat niet om wat mooi voor mij is. Ik heb al gezegd, uh, voor de graaf aan zetbillig voetballen. En, uh, en als uh, er uh, geen andere club is waar ze heen kunnen gaan... dan uh, hebben zij ook het contract wat zij een paar jaar geleden hebben afgelopen te respecteren. En dan moeten ze ook naar de normen en waarden en de kernwaarden die Asset uh, overeind houden. Moeten ze ernaar gedragen. En anders heeft iedere speler een probleem bij AZ. Ja, Heb je uh, over het laatste, over die normen en waarden dan, een, uh, je twijfels uh, bij Romero? Nee, niet mijn twijfels. Maar het is wel zo dat Romero... Uh, uh, de laatste competitiedag uh, s'avonds niet verschenen is bij uh, het gezamenlijke diner wat we hadden met elkaar. En ook s'ochtends uh, bij de laatste keer aanwezigheid van een ieder er niet was. Hij is met stille Tron vertrokken naar Maar uh, uh, nou, Daar zullen wij nog over aanspreken op het moment dat hij uh, weer terug is. Ja, hij dacht misschien ik kom toch niet meer terug. Uh, morgen blijken wedstrijd in Alkmaar. Uh, hoeveel mensen komen er eigenlijk? Leeft het? Nou, het zal geen volle bak zijn. Maar ik heb wel goede hoop dat er toch uh, aanzienlijk wat mensen zijn. De, de, de vakanties zijn ook begonnen. Uh, dus dat is altijd wel, uh, wel lastig. En we uh, hebben een hoop mensen die naar het buitenland gaan. En wat zo goed is het weer niet in, uh, in Nederland. Hm. En dit dus zal geen volle bak zijn. Uh, daar is de tegenstander ook niet aansprekend genoeg voor. Uh, iedereen weet weinig van deze tegenstander. Ja. Dat is ook het, uh, het gevaar. Behalve jij natuurlijk? Ja, met de HDI is week geweest bij de, bij de voor, uh, voorgaande wedstrijd Die ze heb gespeeld in de Albanese ploeg. Ja, het is moeilijk om, uh, om dan te weten hoe, hoe sterk het is, hè? want Albanese van deze ploeg, dat leek meer uh, amateurniveau. Ook... Zonder met 2-0 en met 4-0 hè, Jablonek? Ja, ja. ja. ja. Dus er zijn de problemen voor Jablonek, dat weet je niet. Maar uh, ja, wat ik uh, de vier op heb kunnen zien, uh, moet je toch wel wat denken aan een de ploeg die uh, in, uh, in de visie mee kan komen. Mm -hmm. en, uh, het zal niet uh, bij de bovenste vijf plaatsen zijn, maar daaronder uh, zullen ze zeker de benodigde punten kunnen halen. Dus dat zijn lastige tegenstanders. Het uh, lijkt erop dat jij heel tevreden kunt zijn hè, over de oefenperiode. 3-0 winnen van Kayserie Sport. dat is toch een, een subtopploeg, topploeg uit Turkije. En ook de rest ging eigenlijk vrij makkelijk. Uh, ben je heel tevreden? Nou, heel tevreden. Ik vind dat we verder zijn als het tweede jaar om, om deze tijd. Het is ook wat rustiger geweest met voorbeelden. Hè. Veel minder internationals die weg waren. Uh, ook uh, veel minder spelers die te kennen gaven dat ze per se weg En We zijn eigenlijk dat alleen Sergio eigenlijk uh, mee bezig. En anderen die, uh, die hebben op team naar zin. En, uh, en dat speelt niet helemaal niet dat ze uh, niet Europees willen voetballen om nog een tasteur te maken is mm -hmm. voor verleden. Ja, wel met DLML ja. en de wie en dat soort jongens. Ondrust, dus het is ja. allemaal veel uh, geleidelijker gegaan. En we hebben ook wat langer uh, nu ook uh, aan elkaar kunnen wennen. En een grote groep is al, uh, al een jaar maar, uh, ben ik al met hun bezig gezegd met, met mij. Alleen de stad is wat gewijzigd ja. uh, en ook Boermans, die, die wel nieuw is, die heeft aardig snel zijn. zijn, zijn en, uh, op zijn gemak weten uh, te stellen en uh, die heel hard. Oké. Morgen AZ tegen Jablonek. Heel veel succes morgen Gert-Jan en dankjewel voor jouw reactie. Dit was de oh. Sport bij Langs de Lijn. Zo met het oog op morgen gepresenteerd door Clary Polak. Vrijdagavond in Brans met Boeken. Mijn vader heeft mij opgericht... Moeder deed daaraan mee en straks het hemelsver gezicht, hoezee, hoezee, hoezee. Een eerbetoon aan de op 26 juni jongsleden overleden schrijver Here Heresma. Het was even stil en ineens, daar was het, een bulderend gelach. Uitgever Wim Hazeu, Herisma kenner Rutger Kornets de Groot en Here Herisma junior herdenken een van de belangrijkste naoorlogse schrijvers uit de Nederlandse literatuur.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 Dit is Radio 1.